In principe maken wij van de NPS geen reclame voor derden. Maar gezien de prangende behoefte aan unieke vakanties wijken wij hierbij van deze regel af. Wend u tot reisbureau Pas, Oosterpoort, te Rommeldam, voor een tocht in de wilde wagen. Vandaag vertelt Roos Ouwehand de wilde wagen. Deel 1 Het vraagstuk van de vakantiebesteding ging de goede stad Rommeldam niet onbemerkt voorbij. De welvaart en de toenemende bevolking vroegen om een krachtige aanpak, zodat het gemeentebestuur er niet voor terugdeinsde om allerlei gebieden open te leggen die beter gesloten hadden kunnen blijven. Zo kon men langs het eens zo verlaten Donkere Bomenbos... een verkeersweg aantreffen die kronkelend naar het zuiden leidde... en die de burgemeester Dikkerdak-avenue genaamd was. Hierover bewoog menige glanzende reiswagen vol vakantiegangers zich razend voort... om ook deze streek in enkele dagen te doen. Op de ochtend dat dit verhaal begint... had een eenzame grijzaard zich te voet op deze verkeersader gewaagd. Het was de kortste weg van de Mispelkloof, waar hij woonde, naar de Kervelvlakte. Maar het was duidelijk dat hij daar slechts ongaarne gebruik van maakte. Tonder en smoke, platgeslagen lei en gemalen basalt. Slecht voor de voetzolen van een arme oude man. Maar ik heb netelsap nodig en ik moet mij reppen, zodat ik mij wel moet verdemoedigen. Ekers. Bah, Smokige dieren op hun pad. Aan de rand van het bos plachten de reisbussen een kwartier hal te houden om de reizigers de gelegenheid te geven zich een weinig te vertreden. Een ondernemend zakenman had daar een kraampje opgezet waar hij brandbriefkaarten en gipsen draakjes verkocht. Souvenirs aan het donkere bomenbos Geef uw reiservaring kleur. Met een herinnering aan dit gevaarlijke gebied dat u doorgetrokken bent. Reiservaringen. Daar is het om te doen. Kijkers die lijststeen plat slaan om er een blik overheen te kunnen rijden. Walm, smoke en blik. En geen aandacht voor een arme oude man. Zo is het tegenwoordig. Maar... Men moet met zijn tijd meegaan. Dan is er toch nog veel te bereiken... De markt voor alruinwortels en pentagramma is aan het verlopen, maar hier ligt een nieuw terreinbraak. Reiservaringen. <lacht> een oergeluid uit het bos dat zit vol vreemd gespuis en zwelbasten. Neem een draakje mee als herinnering aan uw reiservaringen. Diep in het woud, daar waar de rode draaidennen staan, bevond zich de spelonk waar de genoom Knar zijn eenvoudige werkplaats had ingericht. Lang, lang geleden had hij het wiel uitgevonden. En sindsdien gold hij als de grootste deskundige voor alles wat draait. Meestal men hem te midden van vervallen werkstukken voor zijn grot aantreffen. Waar hij, onder het genot van oude kanaster, nadacht over alles wat wentelt. En dat is veel. Als dat magister pas niet is. Na de dag volgt de nacht. En na de vrede volgt de magister. Alles draait. Dat doet het, knaar. Dat doet het. Daarom heb ik een mooie bestelling voor je. Iets heel nieuws dat alleen jij kunt maken. Als het draaien moet, kan ik het aan. Zeg wat je wenst. Ik wens een wiel. Het moet draaien zoals een wiel betaamt. Maar nog belangrijker is hoe het stopt. <laughs> hoe stopt het dan? Luister. Het draagt de twaalf tekens. En kiest er één van uit. Oh, het gaat van avontuur. Dat heb ik al zoveel gemaakt. Dat is toch niks nieuws. Wel de toepassing. Wel de toepassing... Knarde, smid. Want het rat wordt wiel en het avontuur wordt reiservaring. De markies de kantekleerde Barneveld had het voornemen opgevat... om de lente in het zuiden door te brengen. Daar het hem echter te zeer zou afmatten om afscheid van al zijn vrienden en kennissen te nemen... gaf hij een tuinfeestje waarop iedereen die iemand was, was uitgenodigd. Ach ja... Men heeft in dit land zondagen, maandagen en regendagen. <laughs> heel aardig. En de dinsdagen dan? Dit klimaat bezorgt mij bronchiale aandoeningen. Het is affreux. Daarom is het voor mij een noodzaak om in het voorjaar wat zonneschijn te zoeken. Heel goed gezien. Als het even kan, scheur ik mezelf ook altijd een poosje los. Oh, ik ook. Verleden ik ja. en zon. Gouden stralen die het purper ja. van de wijn doen fonkelen en die het landschap in blijde gloed zetten. Neem nu dit glas, Chateau Miral, van 57, Amis. Oh, mooi wijntje. Ja, ik neem ook altijd de duurste soorten. Op slot maar Mommestijn, het komt pas uh, goed tot zijn recht in een sfeervolle omlijsting. Ja, op, op Deze Mommestijn, wijn heb ik verleden jaar gesavoureerd op Chateau Miral zelf... Daar, onder heerlijke gotische bogen, Gezeten aan de azuren zee, Werd het een ervaring, Die tot mijn dierbaarste reisherinneringen behoort. Een glas myraal saint set, Op het château zelf. Ach, merveilleu, Een gedicht, Amisse. Op ijle hoogte ontstijgte de geest, In rode vonkeling, Boven de Azurenzee. Ik heb ook eens een fijn glas gedronken. In een dure gelegenheid. Ach, als bereis hier. Een uh, ander keertje, uh, bommel. Oh. Ongetwijfeld zijn uw ervaringen in havenkroegen belangwekkend. Maar mijn gedachten verwijlen nu in een andere sfeer. Reiservaringen. Ach. Het vulges mat zich af en jaagt in drommen naar oppervlakkige verstrooiing. Maar de ware ervaring ligt in de vlucht van de geest op hoogten waar de platte burger geen begrip van heeft. Alsof ik nooit gevlogen heb. Ik weet er van mee te praten hoor. Ik, ik zei laatst nog tegen Topoes, er gaat niets boven een drankje als je hoog boven de wolken in het zonnetje vliegt. Dat is pas een ervaring, zei ik. Uh, uh, uh. Reiservaringen. vroze zwetzers. Alleen hun maag heeft gereisd. De tijd is rijp voor reisbureau Pas. Die kan voor betere reiservaringen zorgen. Een kale druk te maken, die marquise. maar kies. met zijn wijn en zijn vlieg, alsof ik nooit iets heb meegemaakt. Ach, ik ga naar huis. Toch zal ik er wat voor geven om reisherinneringen te hebben waar hij van zo opkijken. Niet met Chateau Miral en een glaasje en zo, maar meer iets met leerzame ervaringen. Dat past nog beter voor een heer van mijn stand, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Gelijk heb je, oh. meneertje. Herinneringen zonder ervaringen zijn als luchtbellen vol stinkende gassen. Huh? <laughs> wat bedoelt u? Een glas wijn op Chateau Miral... Op eile hoogte, <laughs> hoogte ervaar je als diepte. En diepte ervaar je als je er met krampende vingers boven hangt. Grote geesten, grote ervaringen, meneertje. En die zijn wat anders dan een glasje wijn op een bergtop. U hebt gelijk. Als bereisd heer lach ik om het gepraat van de markies. En over de burgemeester wil ik het niet eens hebben. Wat weten die lui van echte reiservaringen? Zegt u nu zelf. Schit en brol. Juist, precies mijn idee. Alleen een bommel weet wat reis is. Daarom zou ik wel eens een tocht willen maken waar niemand tegenop kan. Als ik daar dan in de kleine club een lezing over houd, <gacht> zullen ze opkijken. Oh, oh, oh. Huh? het gaat niet om de reis, maar om de ervaringen, meneertje. Ben je daar ook zo goed in? Huh? Wat bedoelt u? Ja, natuurlijk ben ik daar goed in. Ik ben een ervaren heer, dat weet iedereen. Ik bedoel, ik heb meer meegemaakt dan ik zelf weet, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar om de een of andere reden maakt het nooit indruk op de marquise. Daar heb ik je. Waar? Dan ben ik de man die je zoekt. Huh? Pas is mijn naam. HP. Ah. Pas, ik heb een mooie aanbieding voor je. Een exclusief reisje waar geen edelman aan kan tippen. Reisbureau Pas. Kom mee, dan zullen we een passend reisje uitstippelen. Volg me, meneertje. Een mooi reisje. Onvergetelijke ervaringen. ...om te vertellen in de kleine club, hè? Wat denkt u van een zeereis? Och, ervaar de zee. Een drenkeling bij een zinkend schip. Uh, een bergbeklimming dan? Uh, ervaar de bergen. Uh, een bergbeklimmer hangt aan een rotspunt. Of een voettocht door de Mohari-woestijn. U kunt kiezen. Nou. Ervaar de woestijn. Een uitgeputte zandbijt. Heel aardig. Ik bedoel, uh, mijn gestel is nogal teer, bedoel ik. Ik geloof dat ik mijn reis nog maar een poosje uitstel. Ah, ik hoor het al. Meneer zoekt meer het culturele. Maar dan heb ik hier iets heel speciaals. Een bezoek aan de nachtwacht van Gorn. Dat is pas een reiservaring. Oh, de nachtwacht. Dat klinkt beter. Hoewel... Uh... Dat dacht ik wel. We gaan de nachtwacht van Gord doen. Grijp de kans op een onvergetelijke reis, meneertje. Zet u hier even uw handtekening. Dan wordt uh... verder voor alles gezorgd. Uh... Het toeval wilde dat Tom Poes juist een wandeling in de buurt maakte. Zodoende had hij vanuit de verte heer Bommel in gezelschap van de vergrijste reisleider het gebouwtje zien betreden. En om de een of andere reden maakte dit hem ongerust. Een reisbureau? Bij de stadspoort? Dat stond hier een poosje geleden nog niet. Er wordt natuurlijk veel gereisd tegenwoordig en die dingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar toch vind ik het een beetje vreemd. En het uiterlijk van die oude beviel me niet. Misschien is het wel verstandig om eens te kijken wat heer Olly hier uitvoert. Zie je wel? Dat deugt niet. Reisbureaus zitten niet op slot. Ik wil wedden dat heer Bommel weer midden in de narigheid zit. Heer Olly! Heer Olly! Er wordt geklapt. Er wordt niet opengedaan. Wie op reis gaat, moet alle banden verbreken. <lacht> oh, ja, ja... Het is de jonge vriend als ik me niet vergis. Wat dan nog? Je handtekening is gezet en je reis gaat beginnen, meneertje. Kom, deze deur door. Maar, maar, maar, maar ik hoor Tompoes, hij klopt. Laat hem kloppen. Er zijn altijd wel figuren die iemand willen tegenhouden. Ze houden er niet van wanneer iemand ervaringen wil opdoen. En dat wil je toch? Hè? Ja, dat wel. Maar, maar Tompoes roept, er zal toch niet iets zijn? Bah, het enige wat er is. Is de reiswagen hier op de binnenplaats? Een prachtig voertuig dat op je staat te wachten. De reiswagen van Pas. Voortbewogen door het rad van avontuur. Ja, ja. Dat zal een reis worden om nooit te vergeten. Allereerst zul je kennismaken met de beroemde nachtwacht van Gor. Dat wordt een reisherinnering die maar weinigen kunnen navertellen, meneertje. Huh, huh, huh. Maar, maar, maar, moet, moet ik daarin rijden? In, in die slee? Dit tuig laat je nooit in de steek. Oh. Maar het wacht niet op de laat komende passagiers. Zorg dus dat je erin zit als het vertreksein wordt gegeven. Anders rijdt het zonder je weg. Vertreksein? Ja, dat zei ik. Het is een duidelijk zijn... De lokroep van de horrekop. Wat? De, de, de oproep van de Of wat, wat, wat is dat? De lokroep van de horrekop. Dat is het vertrek zijn. Let er goed op wanneer je van je ervaringen geniet. Uh, ja. Anders mis je de reiswagen en dan blijf je in je ervaringen steken. Neem plaats. Wat, wat bedoelt u? Ik, ik ga nu toch de nachtwacht bekijken. Heel gewoon. Zeker, zeker. Maar als je erin blijft steken, kom je er niet meer uit. Hoe kom ik erin? De deur van dit rare reisbureau zit muurvast. Ik moet naar binnen voordat het te laat is. Want wat daar gebeurt, kan het daglicht niet verdragen. Dat is zeker. Olly... Lieve hemel, wat is heer Olly begonnen? Een bewogen reis. Hm? Hij is een bewogen reis begonnen. Vol ervaringen en erg leerzaam. Dat zou voor jou ook goed zijn, meneertje. Nou, ok. Laat reisbureau pas maar eens een reisplan voor je uitstippelen. Dan doe je pas ervaringen op. Nee, bedankt. Ik wil alleen maar weten waar heer Bommel naartoe gaat. Ja, ja. Je bemoeien met andermans ervaringen... en je eigen ontwikkeling laten liggen, hè? Hm? Het zal je daarna vergaan, ventje... Droogte en dorheid op je pad. Ja, ja. De reiswagen van Pas is zojuist begonnen aan reis 17A. Kijk, zo staat het in de reisfolder. 17A. Een privéreis in luxe cabine zonder reisleider. Toelichtingen worden gegeven door een ingebouwde tape recorder van het nieuwste model. Fraai beperkt uitzicht op opzij en naar achteren. Maar waar gaat heer Bommen naartoe? Zodat het verrassende element van de reis niet door vooruitzien verstoord wordt... De eerste plaats waar halt wordt gehouden, is het oude, oude Gor. Al daar zal gelegenheid worden gegeven de nachtwachtgade te slaan. Hm? Een uiterst boeiende reis waar men veel van kan overhouden. Uh, uh, uh, uh. Wacht even, ik heb nog nooit van de nachtwacht van Gor gehoord. Wat is dat voor iets? Een ervaring, cultuur. Hm? Wie de nachtwacht niet ervaren heeft, kan geen wijn drinken met hoge plaatsten. Maar, uh... Ga weg. Bleke bedweter, reis maar met een reisgezelschap mee. Uh, mag ik die folder dan even hebben? Nee, met jou doe ik geen zaken. Uh, Mijn reisbureau is alleen voor degenen die hun eigen reis aandurven. Hokus Pas had niet bemerkt dat Tom Poes het drukwerk uit zijn zak had gehaald. Want die wist zeker dat heer Olly enig reisgezelschap erg op prijs zou stellen. En daarom schrok hij niet voor deze diefstal terug. Haastig zocht hij het hoofdstukje over de nachtwacht op. Lieve hemel, erachteraan voor het te laat is. Oh. Bah. Het is geen manier van reizen voor een tere De geur van deze cabine is, is, is muffig. De, de, de raampjes bieden weinig uitzicht. Halt, ik wil eruit. Ik, ik heb genoeg van deze reis. Helaas. De reiswagen werd voortgedreven door het rad van avontuur. En dat stopt niet gemakkelijk. De aanblik die het oude, oude gor aan de passerende reiziger biedt, is nogal neerdrukkend. Knokige, versteende bomen reizen uit een grauwe vlakte op. En de buitenwijken die daaraan grenzen zijn vervallen steenklompen vol gaten en bederf. Bij volle maan kan men er dikwijls een vaal dansend lichtje waarnemen... en ook klinkt er dan een schurend gehoest door de mist. Dan doet de nachtwacht van Gord de ronde om de oude, verlaten ruïnestad. De gehaaste voorbijganger, die, getroffen door het verschijnsel, een ogenblik de pas inhoudt... kan hem door de mist zien naderen. Zijn slepende stappen klinken gesmoord en zijn gestalte rijst bleek uit de dampen op... Hij is een eigenaardige figuur, deze nachtwacht. Hoe oud hij is, weet niemand. Maar hij kent gebruiken die zich in de verre nevels van het verleden verliezen. En hij is trots op de tradities van het oude Gor, toen dat nog een machtige stad was. Van tijd tot tijd staat hij dan ook stil om opmerkzaam om zich heen te blikken. Want altijd wacht hij op de vreemdeling aan wie hij op indringende wijze de oude gebruiken uit kan leggen. Tot nu toe was dat vergeefs. De laatste eeuw zijn er geen bezoekers meer gekomen. Waarschijnlijk door die indringende uitleg van de nachtwacht van het oude, oude Gor. Een zoeker, eindelijk. Welkom. Het oude, oude Gor opent zijn poorten voor u. Eh, wat, wat? Moet dat op zo'n manier? Ik ben gebroken. Dat spijt mij onuitsprekelijk. Maar het is de schuld van uw wilde wagen en niet van het oude gorg. Kom, ik nodig u uit om de stille stad te ervaren. De vrede en de goedheid die ervan uitgaan, zullen u tot een betere heer maken. Dat hoeft niet. Ik ben Olivier P. Bommel... en ik kom hier alleen om hoogstaande reiservaringen op te doen. Wees zo goed om mij een passend onderkomen te wijzen. Dan kan ik de boel morgen uitgerust... en versterkt door een verkwikkeld maal bekijken. Het een of andere château, als u begrijpt wat ik bedoel. Het oude goor moet men s'nachts ervaren. Het bekijken bij dag leidt tot oh. oppervlakkigheid en beuzelarij. Bovendien is er geen herberg, edele heer... Kom, de poorten zijn voor u geopend. Laten wij uw goedheid gaan meten. Goed dan. Laten we dan de stad maar gaan bekijken. Eigenlijk is het wel prettig om even de benen te strekken naar zo'n tocht. Maar wat bedoelt u met het meten van mijn goedheid? Dat is een mooie gewoonte in het oude Gor. Gor is een goede stad, edele vreemdeling. Slechte elementen worden er niet gedaan, want goed... En slecht. Gaan niet samen. Zegt u nu zelf. Nee, nee, dat gaat niet. Als heer weet ik daar alles van. Het is prettig om een door en door goede stad te bezoeken. Dat is een ervaring waar geen markies aan kan tippen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar, maar wat is dat voor een balval? Dit is de toegangspoort van het oude Gorg. Oh, Hij is gastvrij voor u geopend... En ik heet u van harte welkom. Kijk vrij rond, dat kan geen kwaad. Het, uh, het is hier een beetje kaal. Maar wat doet u eigenlijk? Ik zoek de kogel. De kogel. Sta even stil als u zo goed wilt zijn. Ziezo. Dat wat? is alweer gebeurd. <laughs> wat, wat, wat betekent dat? Dit is een wijs gebruik in het oude, oude Gorg. We moeten weten of een bezoeker goed of slecht is. Want Goor is een goede stad, edele heer. En goed en slecht gaan niet samen, zegt u nu zelf. Ja. Daarom moet de geëerde vriendeling ketting en bal dragen totdat zijn goedheid beproefd is. Oh! Nu, mijn goedheid staat vast, jonge vriend. Maak die ketting nu maar los. Ik wil liever geen beproevingen ondergaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Jammer. U doorstaat de eerste proef reeds niet. U bent dus slecht. En daarom moet ik u teniet doen met mijn hellebaard. Wacht even, over, over welke proef hebt u het? Over de proef der beleefdheid. Maar, als... als men ergens komt, moet men er eerbied hebben voor de gebruiken. Maar u hebt er geen belangstelling voor. U bent dus onbeleefd en daarom slecht. Dus... Maar, maar stop, ik heb heel veel belangstelling. Maar waarom zou ik anders helemaal hierheen gekomen zijn? Gelukkig. Volgt u mij dan maar naar de tweede proef, edele heer. Oh, ja. Al het slechte vergaat. Wat? Slechts het goede blijft. Ach, er is veel slechts op de wereld. Nou, Gor is een slechte stad geweest. Helemaal vergaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Het goede is gebleven. Kijk, daar is de bron der waarheid. Wilt u er even in springen? Ja, maar... Wanneer u slecht bent, zult u zinken. Maar ik ben overtuigd van het goede in u. U zult zeker blijven drijven, edele heer. Het is maar een formaliteit. U zult blijven. Maar... Oh, hoe vreselijk is dit alles. Eenzaam en door iedereen verlaten zal ik hier... aan loden bijgeloofd en ondergaan. Ondanks al mijn lichte goedheid... Wat een vreselijke ervaring. Geheel verlaten was de beproefde reiziger niet. Voor Tom Poes was het een lange en moeilijke tocht geweest. Het zoeken naar het oude, oude Gor valt niet mee. Maar geholpen door het vouwblad dat hij uit de zak van de heer Pas had gehaald... bereikte Tom Poes de bouwvallen toen de maan het hoogste aan de hemel stond. Hé, hey, daar is die rare koets... Oh, dan moet heer Olly dus in de buurt zijn. Maar hoe vind ik hem tussen al deze steenklompen? Als ik niet veel geluk heb, zal ik vast te laat komen om hem te redden. Want volgens deze folder kent de nachtwacht van Gor geen genade. En er is dus alle kans dat heer Bommel al in de bron der waarheid is verdronken. Oh. <lacht> ik, ik, ik doe het niet! Een heer springt niet in een put met een gewicht aan zijn been. En, en bovendien staat de lucht hieruit uit walpt met tegen. Het zij zo. Ja. Hier kan ik genade oh. voor recht oh. laten gelden. Want er is kans dat een bezwaard iemand... Oh. Oh. in de bron der waarheid verdrinkt, ook al is die goed... Dat heeft mijn ervaring mij geleerd. Dan gaan wij nu over tot een andere proef. Volg mij, edele vreemdeling. Ik wil helemaal geen proef doen. Ik kom hier voor leerzame reiservaringen. En niet om door een nachtwacht uit te laten maken of ik goed of slecht ben. U vergist zich, edele heer. Wanneer uw reiservaringen opdoet, is er altijd een nachtwacht die u beproeft. Zo is het tenminste in het oude, oude gorn. Kijk, daar staat het vat van de wijsheid. Wees zo goed op die plank te klimmen, dan zullen we uw goedheid kunnen vaststellen. Vol ontzetting staarde heer Bommel naar het aangeduide Fust dat een vooruitgeschoven stuk hout boven een ravijn in evenwicht hield. Maar, hoe, hoe, hoe, dan? Ik zal het u uitleggen. Ja. Maar eerst moet u de plank van het edele evenwicht op. Daar helpt niets aan. Goede vreemdeling, u zult dat kunnen begrijpen. Ja. Kom aan, vat moed. Voordat mijn hellebaard u vat. Ja. Help, ik, ik heb last van, van, van duizelingen ik, ik zal vallen Dat geeft niet Uw goedheid oh. zal u licht en zwevend maken Alleen de slechten vallen, dat is bekend oh. Nog enkele stappen, edele heer oh. Zo ja, ja, blijf thans rustig staan oh. Terwijl ik het vat van wijsheid oh. leeg laat lopen want wanneer de wijsheid weg is, kan alleen het goede nog redding brengen. U zult dat zeker met mij eens zijn. Oh, dit, dit kan niet. Ik val, bedoel ik. Ik wil eraf. U vergist zich, edele heer. Dit kan heel goed. Reeds ontelbare zijn hier op hun goedheid onderzocht. Het vat van wijsheid wordt steeds lichter. Voelt u dat? Ja, ja, ja, ik, ik, ik zak <tie> Dat zegt nog niets Pas wanneer u in het ravijn stort is bewezen dat u slecht bent Ik voor mij geloof dat niet Er moet veel goeds in u zijn, dat zegt mijn gevoel, man. <tie> Je mag niet terugspringen. De proef is nog niet beëindigd. Ja. Het is slechts een formaliteit. Wel. Maar ik moet aantonen dat u goed bent. En nu zit ik ermee. Oh, ik, heb, ik heb er genoeg van. lafaard doe mij onmiddellijk die ketting af. Dan zal ik je de toren van een heer laten voelen. Ik begin aan uw goedheid te twijfelen. Maar omdat ik nog nooit een goed iemand heb ontmoet... Zal ik u nog één kans geven? Volg mij. Nog één kans. Er rest mij nog slechts één proef om zekerheid te krijgen. Dat is de vuurproef, edele reiziger. Juist. Het louterende vuur vernietigt alle slechtheid. Als u daar ongedeerd uitkomt, moet u goed zijn. Dan is alle onzekerheid ten einde. Voor mij en ook voor u. Waar uitkomt? Daar De wachter wees naar een geblakerd gebouwtje dat zwart uit de nacht oprees. Ik heb er genoeg van. Mijn reiservaringen beginnen mij zo ontzettend tegen te staan. Alles is beter dan dit. Ik, ik, ik gooi hem die kogel naar zijn hoofd. Oeh. Oeh. Oeh. Hey, heer Olly, en dan moet dat de nachtwaker zijn. Slechtheid. Slechtheid. Slechtheid. Slechtheid. Slecht zo. Dat ding is voor mij. Nee, het is voor mij. Edele vreemdeling, ik heb het nodig voor de uitoefening van mijn ambt. Geef het terug, wat ik bidden mag. Het is voorlopig met je ambt afgelopen. Ga naar huis om uit te slapen. En vlug een beetje. Hoe Opstand der vreemdelingen. Dat zal het oude Gor niet dulden. Howee. Kom overeind, heer Olly. De nachtwaker slaat alarm. We moeten hier weg. Waar is de nachtwacht? Weg. Kom gauw mee. We moeten uit deze stad zien te komen voordat er iets ergens gebeurt. Oh, be be Beweeg daar iets. Daar, in die nis bedoel ik. Die deur daar, jonge vriend. Nee, geen tijd, we moeten naar de poort. Vlug. Maar, maar, maar dit kan niet. Dit is een uitgestorven stad. Door de goedheidsproeven, als je begrijpt wat ik bedoel. De deuren gaan dicht. Doorlopen, anders is het te laat. De, de, de koets. Daarmee kunnen we ontsnappen, jonge vriend. Ontsnappen, ja, ja. Maar waarheen? Het ding deugt niet. Ik denk dat we beter kunnen lopen. Of mijn fiets kunnen nemen. Ik zal eens even kijken in de reisfolder. Um... Er, er knarst iets achter ons. Gaat de stadspoort open? Ja, hij gaat weer op. Ik, ik zie het. Wat, wat, wat komt er naar buiten? Nee, nee, wacht even. Na een bezoek aan de nachtwacht van... Voor... Hm. Leerzame ervaring? Nee, nee, dat is het niet. Uh... Zeer toch niet! Je is dat de te liefste terwijl nou, je vrienden beschermen, B bedreigd wordt door iets engs. Nou, stil nu even! Het heeft immers geen zin om het ene gevaar voor het andere te ruilen. We moeten weten waar. Ik wil niets weten! Ho -hoor, je, hoor je dat geluid dan niet? Oh, oh. De lokgroep. De lokgroep van de horrekop. Dat is het zijn dat de koets gaat vertrekken. Vlug! Gelukkig, nu kunnen ze ons niet meer inhalen, wie ze dan ook zijn. We zijn veilig, jonge vriend. Wat u veilig noemt. Deze wagen brengt u van de ene narigheid in de andere. Daar is hij immers voor gemaakt. Oh, praat maar, het kan me niet schelen. Je zult er weer gelijk hebben. Ja. Maar ik heb liever een gevaar in de toekomst dan de gevaren van deze stad. Die nachtwacht en die beproevingen waren meer dan een heer verdragen kan. En de noodklok was te veel. Die deed de deur dicht. Ja, jij hebt gemakkelijk praten. Maar het was aardig van je dat je me gevolgd hebt, jonge vriend. Ja. Je bedoeling was goed. Maar het zou allemaal niet zo erg zijn als ik die ketting maar kwijt was. K kan jij daar niets aan doen, jonge vriend? Heb jij geen sleutel die op het slot past? Hoe moet dat nou? Ik kan toch niet met een kogel aan het been verder reizen? Ja, ligt eraan waar we naartoe ja. gaan. Iedere smid kan die ring van uw enkel afhalen. Ja, ja. Huh? Hier is uw reisleider. Oh. Wij hebben het eerste deel van de tocht oh. achter de rug. Oh. Het oude, oude gorm. Ja. En zijn merkwaardig nachtwacht. Ja, dat, wel. dat was een unieke reiservaring, nietwaar. Haal, haal, haal, die ketting van mijn voet. Nee, dat helpt niet. D dit is een bandopname. Huh? De reiziger... Zal een blijvende herinnering aan Gor overhouden. En nu maken wij ons gereed voor het volgende doel van onze reis, dat nog exclusiever is dan het vorige: een bezoek aan het Chateau Royal. Een blijvende herinnering. Hoe vreselijk voor een heer die op weg is naar een chateau. We gaan dus naar het Chateau Royal. Klinkt goed, maar toch zou ik er meer van willen weten. Ten slotte klopt de nachtwacht van Gor ook niet slecht. En hoe vreselijk is dat afgelopen? Zeg nu zelf, jonge vriend, het hinderlijke van deze reis is... ...dat je alleen kunt zien wat achter je ligt, als je begrijpt wat ik bedoel. Waarom is er geen voorraam in het rijtuig? Ik heb de reisfolder, dat is het middel om vooruit te zien. Is even kijken. Uh, uh, ja, ja. Uh, hier heb ik het. Het Château Royal is het meest exclusieve hotel ter wereld. Slechts werkelijk hooggeplaatsten kunnen zich veroorloven hier de maaltijd te genieten. Verfijnde spijzen, besproeid met uitgelezen dranken, strelen het gehemelte. Terwijl een keur van uiterst geschoold personeel. Oh, dat, dat lijkt me toch wel iets voor iemand van mijn stand, wat jij? Nou, uh, daar kan de markies niet tegenop. Nee. Ah, de azure wijn van Chateau Royal. Zal ik zeggen als ik in de kleine club kom. Hey. Kijk eens door het raampje. Een echt kasteel. Zie je hoe mooi het daar in de zon ligt, jonge vriend? Geen mist en geen nevels. Alleen maar schoonheid. Ja, maar toch vertrouw ik het niet, heer Ollie. Alles wat, wat iets met deze reis te maken heeft, is verkeerd, dat weet ik zeker. Oh, je ziet het weer eens te somber. Nou. Het begin van de vakantie liep een beetje tegen, dat is waar. Ja. En dat kwam omdat het nachtleven niets voor een heer van mijn stand is. Ik begrijp het nu achteraf wel, maar hier is geen nachtwacht, dat is duidelijk. Nee, daar komt een soort portier aan. Misschien is die nog wel erger. Och, ik begrijp je schroom. Voor een jong en onervaren iemand is het misschien ook wel wat moeilijk om zich in het chateau royal tussen de elite te bewegen. Je bent er trouwens niet opgekleed. Weet je wat? Blijf jij maar buiten op me wachten. Als ik u was zou ik ook buiten blijven wachten, totdat de wagen verder gaat. Tot straks, jonge vriend. Ik heb trek in een verfijnde maaltijd na al mijn ontberingen en een bobbel die hoe. Hebt u misschien een sleuteltje? Een sleuteltje dat op dit slot past. Het is een herinnering aan Gor, deze kogel bedoel ik. Ik ben er erg aan gehecht, dat wel. Maar nu zou ik hem toch wel even willen afdoen, als u begrijpt wat ik bedoel. Blijf toch hier, heer Olli. Laten we liever een smid gaan zoeken en ergens een broodje gaan eten. Een heer weet zich onder alle omstandigheden te handhaven. Uh, een broodje, ba. Hm, dit wordt niets. Maar heer Bommel moet het zelf weten. Dit zijn tenslotte zijn ervaringen en niet de mijne. Ik begrijp hem niet. Hij kan de wilde wagen en dat ellendige château toch rustig in de steek laten en gaan lopen? Waarom zou hij toch altijd het moeilijkste kiezen? Maar goed, ik zal hier op hem wachten en er het beste maar van hopen. Een meneer is... Uh... Een <tosses> <tosses> reisherinnering. Ik, uh... Een meneer, uh... Vous de lunch? Ja. Een tafel voor meneer, alleen? Ja. dat is te zeggen, uh... Deze Deze op, ja. als het u belieft. De kelner legde een fraai bedrukte kaart op de tafel. Heer Olly staarde beklemd op de vreemde namen en slikte moeilijk. Maar omdat hij begreep dat hij iets doen moest, wees hij op goed geluk iets aan... Uh, dit, deze uh, uh, Dipyrus uh, bedoel ik. Ah, meneer wenst een Tribolus giganteus Dipyrus wel te verstaan. Wat zou ik eigenlijk besteld hebben? Waarvoor dienen al die dingen? Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Talletjes, vreemd gevormde lepels. Hmm. Hmm. Hmm. Uw Baron Nikiam, de patina volgt binnen twee minuten. Ah, euh, wat, wat, wat, is, wat is dit? Votre dessert. Nagerecht? Ja, Uw nagerecht. Nee. Maar, het had erger kunnen zijn. Waarom zou een heer eigenlijk niet met een nagerecht mogen beginnen? Alleen moet ik nu oppassen dat ik niet weer iets verkeerds doe. Uh, eens kijken. Wat is dit eigenlijk voor grauwe vormloze massa? En hoe eet je het? Voor hem lag het nagerecht zacht, doch dreigend te trillen. Achter blies de adem van de kelner verkillend in zijn rug. En om hem heen verstomden de gesprekken. Met de moed der wanhoop greep hij een mes en een vorkachtig iets uit de verzameling zilverwerk... en richtte die op het voedsel. Hij voelde de kelner verstijven en ergens klonk een gesmoord gemompel... Nu doorzetten. Rustig, vooral rustig. Doorie. Dit kleefspul rekt en strekt alle kanten op. Als het dan maar eerst op mijn bord ligt. Op mijn bord, sterfreit. Als het dan niet goed is, kan. dan maar kwaad, geks! Opa. Ja, opa, dit is geen serveren. bovendien is dit niet het dessert dat ik besteld heb. En tenslotte heb ik een klacht over de clientele. Roep de chef. Hoe vreselijk, dit is dus het einde van het hier. De horrekop? de reiswagen gaat vertrekken. Waar is hier Olly? Oh, misschien heeft hij daarbinnen zo naar zijn zin dat hij. Daar komt hij! Met kogel en couvert? Maar wat kleeft er zo achter hem aan? Hierheen! Vlug! De koets vertrekt! Kom! Oh, eindelijk vrij! Weg! Weg van hier! Wat is er gebeurd? Zat er iemand achter u aan? Oh, Het was erger. Hm? Veel erger. Maar, maar waarom hebt u een mes en een vork van het hotel meegenomen? Dat is toch niet zoals het hoort? Uh, wat is dat voor kleverig uh, spul? Uh, uh, mes en vork? Ja. Kleverig spul? Ja. Dat, dat is het nagerecht. Uitplakt. Uitkleeft, uit, uit als je begrijpt wat ik bedoel. Ach, hoe vreselijk is dit alles voor iemand van mijn stand. Ik kan nergens meer verschijnen. in lompige hult. Met een kogel aan het been en met gestolen bestek in de hand. En dat terwijl ik bekend ben om mijn zuivere en reine levenswandel. Hier is uw reisleider. We hebben nu een onvergetelijke maaltijd genoten in Chateau Royal. Ja, ja. We zullen daar veel over kunnen vertellen, nietwaar? Ja, nee. En nog fraaie souvenirs meegenomen. Mooi! Van pasreizen neemt men altijd iets mee. Verfrist en verrijkt spoelen we ons dans naar het volgende doel. De beroemde fonteinen van Meres, de witte stad. Oh, uh, de fonteinen van Meres, de witte stad. Mm. Eens kijken wat daarmee is. Uh, laat maar. Uh, ik, ik, ik heb er genoeg van, jonge hmm? vriend. Je, je had gelijk. Nee, dat dat ik, geef ik toe. Uh, daarom doe ik niet meer mee. Ja. Ik, ik wil in de koets blijven. En, en die fonteinen kunnen me niet schelen. Deze reis deugt niet. Nou, uh, en, en de souvenirs zijn afschuwelijk. We kunnen er toch beter uitgaan. Als we een goede smid uh, vinden, kan die u wel van de ketting afhelpen. En met een beetje benzine raakt uh, u het nagerecht misschien ook wel kwijt. We moeten ons eigen weg gaan en niet in de wagen blijven. Ook... No. Uh, Huh? Huh? Huh? Huh? Oh. Huh? Uh. Waar zijn we? Wie, wie is die witte gedaante? <truimilte> welkom, welkom, treed uit O. Wijzen. Vergun mij uw gids te zijn. Zal u tonen de witte stad? <truimilte> ja, niet nodig. Ik wil niet zien. Doe de deur dicht, jonge vriend. Onmogelijk. U moet bekijken de beroemde fonteinen. Wie hier komt, kan niet weg zonder de reinheid en zuiverheid van genoten te hebben. Treed uit en laat mij uw gids zijn. Ik stap niet uit. Ik heb genoeg gezien en ik heb al te veel meegemaakt. Deze reis staat me ontzettend tegen. Het, het is hier trouwens veel te warm. Daar kan ik in mijn toestand niet tegen. De zon schijnt fel in Meres, de witte stad. Het onreine verdroogt en het onzuivere verdampt. Daarom is zuivere dronk heilzaam. Ik, ik wil er niet uit. Maar een frisse dronk zal me wel smaken. Ah, maar natuurlijk. Mijn tonare is de uwe. Open slechts uw wijze mond, grote heer. Ah, ja. Het onreine verdroogt, Het onzuivere verdampt. Door de zon die schijnt op merus, de witte stad. En door de tonaren die als hemeldaal in het ingewand glijdt. Wat is er? Het is de tonaren. De Grote Heer wordt gezuiverd door mijn dronk. Ja, Olly. Oh, water. Ja. Ik, ik verbrand. Um... Water. Ah, de fonteinen. De hoge bezoeker wenst de beroemde fonteinen van Meeres te beschouwen. Oh, water, drinken. Zeer wel, dit zijn ze dan. De wateren der volkomen zuivering. Het Beeldhouwwerk is geschapen door Kwor Kwokwo, de grote kunstenaar. Hij is erin geslaagd gestalte te geven aan de reinheid van Meres, de witte stad. Hoe oh, oh, water. De grote heer voelt de schoonheid, geen wonder. Iedere bezoeker wordt gegrepen door de zuiverheid van dit kunstwerk. Een bezoek overwaard. Ja, velen zijn de verhalen die... hey, Olly, Voorzichtig. Wacht even. Reinheid is de trots van Meres, Wit en zonder vlek is de witte stad. Maar witter dan wit zijn de beroemde fonteinen. Vreemdelingen worden sterk gegrepen door deze wateren. Eens is er een bezoeker geweest die in de fontein ging baden. Ik weet het nog goed, want het was een zedeloos gebeuren. Maar zedert tien zijn er maatregelen genomen om de reinheid van de stad te beveiligen. Wanneer er nu iemand... Oh. Beweeg u niet, dan blijft u wel drijven. Drijvend, jawel, zedeloos baden, zo noemen wij dat. Maar die tijden zijn voorbij. De zuiverheid van het water is bedorven door vreemd bederf. Steek uw hand uit, die Olly, vlug. Maar het was reeds te laat. De gids had de arm van een marmeren figuur gegrepen en trok daar krachtig aan. Het water loopt weg. Is nodig. Het bassin is verontreinigd en moet gezuiverd worden. Iedere vlek moet worden weggespoeld. Dat is voorschrift van de reinigingsdienst al hier. Onzin. Heer Bommel is geen vlek. Hij is in een fontein gevallen door de kogel aan zijn been. Heer Bommel? Heer Bommel? Bent u er nog? Het was duidelijk dat hier geen list kon baten. En omdat de fontein onder helder geklater opnieuw aan het spuiten ging, klom hij snel de kom uit. Hij wilde zich woedend tot de gids wenden, maar het ventje was reeds doorgelopen... naar een getralied putje dat zich in het plaveisel bevond. Bent u daar? Ja, ja, ja, ja. Het is troef, grote heer. De een ploetert door vocht en stank in duistere ruimte... en de ander beweegt zich in de zonneschijn. Het is allemaal een kwestie van reinheid. De zuiverheid van Meres, de witte stad, moet beschermd worden. Maar ik wil hier reizen. Eruit, dat gaat hier niet, grote wijze. In deze zuivere stad is maar één put groot genoeg om een onreine door te laten. Maar om die te vinden, hebt u een gids nodig. De riolering van onze witte stad is erg uitgebreid. En ook gevaarlijk, want daar beneden wonen de morsen. Wees wijs, grote heer, en schik u in uw lot. Sluit u bij de morsen aan. Wat wil die gids? Helpen of niet? En wat zijn die morsen die daar beneden wonen? Natuurlijk wil ik u helpen, graag zelfs. Maar dan moet ik dezelfde weg gaan als u. Dwars door de onderwereld. En daar moet ik een hoge prijs voor vragen. Alleen geld kan u weer rein maken, want geld stinkt niet. Hier, hier is alles wat ik bij me heb. Help me eruit. Oeh, het geld stinkt toch. Daarom is het minder waard en dus niet genoeg. Jammer. Heel jammer. Ik wens u sterkte, grote wijze. Sluit u aan bij de mossen en aanvaard uw lot. Uh, wacht even. Er is nog meer geld en dat is rein, want het ligt in het water. Uh, hoe is dat mogelijk? Het zijn goudstukken. Die heeft heer Bommel verloren toen hij in het bassin viel. dat is niet mogelijk. Ja. Wanneer de eerbiedwaardige vreemdeling hier geld verloren heeft... moet het met hem door de afvoerbuis weggespoeld zijn. Goud is zwaar. Daardoor is het blijven liggen. En ik weet zeker dat het genoeg is om heer Bommel door de riolen te leiden. Dan moet het veel zijn. Nou. Het is een zware opdracht om een onrein aan de morsen te ontrukken, Maar ik zie hier niets liggen. Ze liggen hier, vlak onder de balustrade. Als u wat verder buigt, kunt u ze duidelijk zien. Uh, ik zie geen munten. Doe het dan maar zonder. En nu een warmere arm. Hey Olly, bent u daar nog? Hier, hier, hier ben ik. Ik, ik. ik wil eruit. Luister goed, de gids komt eraan. U moet hem volgen. Wat? Wat de komt gids? eraan? De gids. De gids. nog iets, jonge vriend. Mijn ja. einde heeft alles loopt nee. hier vol water. In dat water drijft de gids. Volg hem. Ja. Hij weet de uitgang. Ach, oh. oh, wat een reiservaring. Een heer in een riool. Als mijn goede vader... oh, oh. oh. oh. de gids. De, daar zwemt de gids. Hij komt mij herden. Zijn geweten spreekt. Ach, misschien is er toch nog uitkomst. Halt, ik ben hier. Maar wacht even, ik moet met u mee. Laat me los, ik met moet u. verder. Laat, Laat me gaan. Me. Waarom zou ik dat doen? U moet me de weg uit deze stuitende omgeving wijzen. Daar heb ik u voor betaald. Oh wee, ik heb uw geld aangenomen en dat was onrein. Met uw onzuivere bankbiljetten heb ik gelopen door Meris. De Witte Stad, dit is mijn straf. Zeer niet, jij kent de weg naar de uitgang, dat heb je zelf gezegd. Waar ben je bang voor? De morsen, de morsen zullen komen en ze zullen ons door de modder halen. De morsen? Wie zijn dat toch? Ik bedoel... Weg van hier. Van hier. Oh, wacht even. U kunt me hier niet achterlaten, want direct komen de borsten. Als u begrijpt wie ik bedoel. Wie zijn dat? Laat los. Houd me niet op. Ik hoor iets onreins. Hoera, stinkend gel. Stinkend gel. Hier toch... Dat zijn die eerlijke banknoten. Die, die mag u niet borsen. Ik heb ze betaald om uit deze ellende te raken. Ja, laat de stakker gaan, zodat hij zijn plicht kan doen. Wat is dit voor eentje? Een toeristretting in meer meris de Witte Stad. Laten we me hem uit de modder halen. Dat zal hem omkrappen. Ja, ja, ja, ja, we wachten eens even, jongens. Dit is geen meneer. Hij is een van ons. Kijk maar! Hij is uit de paaiers ontsnapt en hij heeft zilver gestolen. Ja! ja, ja. <laughs> Wat ben jij voor eentje? Ben je een mooie meneer van boven die al door de modder gehaald moet worden? Of ben je een oraine? Dan mag je je bij ons aansluiten. Ja! Ja! ja, ja, ja, ja, ja, ja. Olly, oh, jongen. Eens een hier altijd een heer. Ja, ja. Dat, dat zijn mijn goede vader altijd en, en, en daar houd ik mij aan. Wat het ook kost. Ik ben Olivier P. Bommel, een heer van stand... Oda! Oda! Ik ben... ja! Ja! Ja! Ja! Tom Poes liep intussen hevig ongerust door de verlaten straten van Merus. Er was nergens een spoor van heer Bommel te ontdekken... en ook was hij er niet in geslaagd om de uitgang van de riolering te vinden. Bij het ronden van een hoek hield hij de pas in... Want tot zijn verbazing zag hij plotseling een zwart figuurtje... dat zich schichtig door de schemering bewoog. De gids? Trommels, wat ziet die eruit? Maar waar is heer Olly? Drop af. Laat me gaan. De reinigingsdienst. Waar is heer Bommel? Ik, ik weet het niet. Ik ben door de morsen in de modder gegooid. Onderein ben ik. Het is vreselijk. Na alles wat ik gedaan heb voor deze gemeente... Jarenlang heb ik gezuiverd en alles wat vuil was door de afvoer gespoeld. Door mijn werk is eens geworden wat het is. Een witte stad, stille stad, zonder vlek of blaam. En nu loop ik hier, door de modder gehaald, in een kwade ruk. Laat me gaan, voordat de reinigingsdienst me te pakken. Oh, te wat is dat voor een reinigingsdienst? Ach ja, ik ben een vlek op de witte stad, wat ondreid is, moet gezuiverd worden. Oh, rem, rem, rem. Hmm. Dat is de reinigingsdienst dus. Het is vervelend voor de gids, maar ik vind dat hij het ernaar gemaakt heeft. Alleen moet ik nu zorgen dat heer Olly niet op dezelfde manier gegeven wordt... Als het hem nu maar lukt om ook uit de onderwereld te komen. Um, hoe kan ik hem vinden? Natuurlijk, de moddersporen, die kan ik gemakkelijk volgen. Als ik dat doe, kom ik vanzelf bij de put waar de gids uitgekomen is. En dat is ook de uitgang voor heer Bommel. Kijk, bij deze putdeksel houden de sporen op. Heer Olly! Ligt, ligt, ligt. Ja, hierheen! Hier is de uitgang! Oh. Wat is er gebeurd? Hoe is het met u? O, slecht. Met mij is het oh. slecht. Door oh, afgelopen. Dolde modder ja. Door de molsen. Laat mij hier maar achter, nee. jongen vriend. De horenkop. Vlug, de reiswagen gaat vertrekken. Kom. Nee, ik reis niet meer. Ik, ik reis niet meer, be bedoel kom. ik. Ik nee, doe niet, niet meer mee. Mijn is leidens is vol, als je begrijpt wat ik bedoel. Ga maar alleen. nee, nee. schiet op. Direct komt de reinigingsdienst en dan wordt u gegrepen. Kijk, daar komt onze hofano'swagen aan. Lopen dan toch. Kijk, daar, de koets. Pas op voor de grijpwagen. Springen, heer Ollie. Net op tijd. Dat hebben we er netjes afgebracht. Netjes? Wat nu nog? Erger kan het niet worden. Het kan me eigenlijk niets meer hm? Maar, maar, maar waar gaan we nu heen, jonge vriend? Uh, uh, na het bezoek aan de zuiverende fonteinen van Meris is het einddoel in zicht. Oh. Oh. Dit is het hoogtepunt van deze aan herinneringen zo rijke reis. Nu zullen alle opgedane ervaringen tegen elkaar worden afgewogen. Zal de weegschaal naar de goede zijde doorslaan? We weten het niet. Maar, uh. maar zeker is dat een leerzame verrassing de toerist nog te wordt gestaan. Pasreizen zijn opvoedende reizen. Men neemt er iets van mee. Uh. Oh, het is vreselijk. Wat moet dat worden? Hier zit ik, geketend en beplakt met gier en een zilveren hoever. Dieper kan ik niet dalen. Zeg ja. nu zelf. Nee, jij spreekt over een hoogtepunt. Ja, niet ik, dat zegt de folder. Ja? Daarom moeten we op het ergste voorbereid oh. zijn. Oh, was er maar een raampje voorin. Dan zou ik tenminste kunnen zien waar we heen gaan. Hoe kan ik me nu voorbereiden als ik niet weet wat er komt? Ja, ja dat is uh, moeilijk, Ja. ja ik ook niets. Je staat er maar te klagen terwijl je van het uitzicht geniet. Wat zie je daar Allemaal toch? Maar langs flitsende bomen. Oh. Maar ze komen me bekend voor. Huh? Vriend, het is net alsof ik dit landschap eerder gezien heb. Huh? Wacht even, hier maakt de weg een bocht en. Huh? U bent weer huh? thuis. Huh. Huh. Oh, een bobelsteen. Oh, Bommelstein. Weer thuis, als je begrijpt wat ik bedoel. Ach, oh, wie had dit kunnen denken? Nu is alle leed geleden, jonge vriend. Hmm. Wat? Hmm. Dit is werkelijk een hoogtepunt. Dit keer had de reisvolder gelijk. Ik vertrouw die reisvolder niet. We hebben nu voldoende meegemaakt. Wat er het onschuldigste uitziet, moet het meest gewantrouwd worden. Wat zal er uit Pommelstein naar buiten komen? Oh, weer thuis. Ik weet zeker dat je nog wel een eenvoudig, dochvoedzaam maal... Uh, Pak je weg! Met je welnemen. Wat, wat bedoel je? Ben je niet blij dat je me weer ziet? Of ken je je eigen heer Olivier niet meer? Ja, ik weet dat mijn reisherinneringen me een beetje... Pak je weg! Nou een beetje! Wat? Of ik bel de politie, als je me toestaat. Heer Olivier is een uur geleden reeds thuisgekomen. Die is hier geen onderkomen voor ontsnapte boeven. Wat denk je wel? De betreurenswaardige onbeschoftheid. Een uur geleden thuisgekomen? Ach, het zijn de reisherinneringen die mij veranderd hebben. Ik ben onherkenbaar geworden voor mijn eigen bediende. Maar, maar hoe kan ik een uur geleden thuisgekomen zijn? Als je begrijpt wat ik bedoel, topoes. Huh? Misschien had ik kunnen proberen om met Joost te praten... maar er zit iets heel raars in deze thuiskomst... en daarom ga ik eerst eens even verder kijken. Als dat werkelijk Bommelstein was... dan moet het reisbureau hier in de buurt zijn. En daar wil ik eerst eens gaan kijken. Ah, juist. Daar zijn we. Dat is dus in orde. Maar ik ga verder. Want hoe kan heer Olly een uur geleden thuisgekomen zijn? Wat dat betekent, kan ik alleen maar hier ontdekken. Kijk eens... Een van de deuren naar de binnenplaats staat op een kier. Is dat nu een valstrik of is het slordigheid? Zal ik naar binnen gaan of niet? O, oh, kijk eens, een van de ramen staat op een kier. Zal ik hier naar binnen klimmen? Ach, oh, het is wel ver met mij gekomen. Inbreek in mijn eigen huis. Hoe vreselijk. Nou, kom aan, nu niet geaarzeld. Ik ga naar binnen. Daar heb ik recht op. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Maar ach, wat een thuiskomt voor een heer van mijn stand. Kijk eens aan. Daar hebben we meneer Pas gebogen over een kristallen boel. Wat zo? Mooi. Het komt goed door. Let op. Nu komt het hoogtepunt van de reis. Dat het uiterste van de reisleider vraagt... Want nu komt de toerist tot zichzelf en toont zijn souvenirs. Hm. Ha! Een schuit! Een steek in mijn rug! Hm. Ai! Ah! Waar was ik? De toerist komt tot zichzelf, zei ik, en... Maar, ha, wat is dat toch? Er prikt iets in mijn rug... Hij een iot, wat een hinder voor een arme oude man. En net nu het er zo op aankomt. Oh, wat een thuiskomst voor een vermoeide toerist. Als een dief in de nacht, inbrekend in zijn eigen woning. Oh, ik lijk mal. wat mal. Waar ben ik eigenlijk bang voor? Joost was natuurlijk slaapdronken. Hij heeft mij niet herkend met mijn souvenirs... En het is duidelijk dat hij wachttaal sprak. Want hoe kan ik nu een uur eerder thuis komen... ...dat ik thuis kom als iemand begrijpt wat ik bedoel? Kom aan. Ik Wie zal... is daar? Een indringer? Ik, ik, ik, ik drink niet in. slotte kan een heer in zijn eigen huiden. Dat, dat, dat ben ik zelf. Onmogelijk. Hoe kan ik een stinkende kettingganger zijn terwijl ik een heer van stand ben die een oppassend leven leidt, als iemand begrijpt wat ik bedoel? Ik klim niet met gestolen tafelzilver mijn eigen huis binnen en ik ga regelmatig in bad. <laughs> ik ook. Maar, maar, maar het komt van die wilde wagen. Het zijn allemaal reisherinneringen. Ik, ja, ja. ik ben van de ene ellende naar de andere gevoerd. En van alles wat ik meemaakte, bleef iets hangen. Een heer blijft altijd een heer. Zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mij aan. Ja, ik ook. U komt maar, mij wel bekend voor. Maar, maar zo diep kan ik niet vallen. Ga weg. Uw aanblik stuit mij tegen de post. Iedereen kan diep vallen. Geloof me toch. Als uw goedheid gemeten wordt en uw tafelmanieren en uw reinheid, ziet u er net zo uit als ik. Nog flauwe praatjes ook? Fijn! Daar is het gat van het raam. Die scheut komt van het open raam. Dacht ik het niet? Daar staat iemand erbij te loeren. Net nu ik de toerist tot zichzelf moet laten komen... hoe kan een reisleider zo zijn werk doen? Als het die kleine bemoei al niet is. Wat wil je? He? Je stoort mijn reisleiding. Wat doe je daar met die kristallenbol? Dat deugt vast niet. Ik doe mijn plicht. Ik zorg dat de reiziger aan het einde van de reis zichzelf ontmoet. Hm? En als hij zichzelf niet binnenlaat omdat hij vies is van de zwerver... ...dan is er nog maar één plaats voor hem over, in de wagen. De horekop gaat los. De koets vertrekt. En als de reiziger niet binnen is, dan gaat hij nu weer voort. Immer voort in de wilde wagen. Ha, ha, ha. Naar buiten gegooid. Ik weet niet wat hier aan de hand is... Maar het is duidelijk dat ik door mezelf uit het raam ben gezet. Ach, hoe kan ik zo harteloos zijn? Ik moet toch snappen dat ik niet zonder kleerscheuren... een reis in een wilde wagen kan maken. Ach, wat moet ik nu doen? Oeh, de horrekop. De koets gaat weer vertrekken. Wat moet ik doen? Hier blijven heeft geen zin. Want ik ben door mezelf naar buiten gegooid. Er blijft mij niets anders over... dan maar weer in te stappen. U komt mij toch bekend voor. Misschien bent u wel een familielid aan lage val. Uh, het geeft me geen rust. Men moet goed voor zijn naasten zijn. Goedheid, goede manieren en reinheid maken een hier. Dat hebben mijn reisherinneringen mij geleerd. Kom binnen. Ik zal Joost roepen en hem een bad laten klaarmaken. Ja, ja. Goedheid, goede manieren en reinheid maken een hier. Ja, ja. Je moet een einde aankomen. Het is geen zuivere koffie. Reizen is goed, maar pas reizen hebben een luchtje. Wat doe je daar? Hm? Blijf overal af. Of er gebeurt een ongeluk? Er zijn al ongelukken genoeg gebeurd. Mijn kristal! Laat staan! Ik kan maar... niet zonder! Wat o, nee. heeft men een reizen wanneer men niet tot zichzelf nee. kan komen? Maar het was al te laat. Tom Poes slingerde het glaswerk het venster uit. O. In de richting van de wilde wagen die hotsend en bonkend raasde. Ah, nee! Het kristal zal op de goedste plek slaan. Ah. Tjonge. De koets aan Diggelen, het reisbureau in puin. Oh, het was hier niet pluis, net als ik al dacht. Maar waar is Hokus pas gebleven? Mijn reisschema is kapot. Thuis. Ik ben er niet, bedoel ik. En toch weet ik zeker dat ik er daarnet nog wel was. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Of zou ik het allemaal gedroomd hebben? Hier ben ik dan weer. Even morsig en vervallen als daarnet. Maar nu ben ik er niet om mij de deur te wijzen. Wat zou dit toch allemaal betekenen? Ik ben het kwijt. Het kleeft niet meer. Oh, ik hoef niet langer als een dief met gestolen bestek rond te sluipen. Zou dan op die kogel... Zou die ketting... Oh. Uh. Uh. Uw bad is gereed, heer Olivier. Uh. Maar wat ziet u eruit met uw welnemen? U lijkt op de zwerver die ik de deur gewezen heb. Als ik mij zo mag uitdrukken. En uh, wat hebt u daar? Uh, uh, Soufiniers. Ja, Joost, men blijft aan zijn herinneringen en ervaringen geketend tot men zichzelf heeft overwonnen. Maar kom aan, een verkwikkeld bad. Want dat is het eerste wat mij te doen staat. De herinneringen aan de riolen van Meres, de Witte Stad, hangen zwaar om mij heen. Ik moet ze afschudden. Dat voel ik. Ik ook, met u wel nemen. uw welnemen. Uw herinneringen werken erg beklemmend, als ik mij zo mag uitdrukken. Oh. En dat moet ik met deze ijzeren kogel aanvangen. Geef hem aan de vondeman. Het is een afgeschud souvenir. Ik wil hem niet meer zien. En kijk, daar is de jonge vriend ook. Waarom ben je weggelopen? Weg dat je te veel? Nee, dat niet. Ik ben naar het reisbureau gegaan en daar was de oude pas bezig met een kristallen bol. Een kristallen bol? Ja. Wat eigenaardig voor een reisleider. Voorspelde hij de toekomst? Zoiets. Met dat oh. ding heeft hij gezorgd dat u een uur eerder thuis kwam dan u deed. Oh. En als ik die bol niet stuk had gegooid... dan zou u door uzelf naar buiten zijn gegooid. En dan zou u voor altijd een zwerver geweest zijn. <lacht> die jonge vriend. <lacht> Het was aardig van je om zoveel moeite te doen, hoor. Maar wat je daar zegt is onzin. Nou. Ik zou mezelf altijd binnen gelaten hebben. Maar... Een heer laat zichzelf niet in de kou staan. Ja. Ook in de zwerver herkent hij zichzelf. En daar draait het om. Begrijp je? Ter ere van zijn thuiskomst gaf heer Olly een diner in de kleine club. Het was werkelijk een keurige maaltijd. Maar de markies had zijn bezwaren. Heel aardig. Maar toch, wanneer ik dit wijntje zie... gaan mijn gedachten als vanzelf terug naar die zomeravond... op het terras van het oude Chateau Miral. De Azurenzee fonkelde zuchtend op de achtergrond En voor mij geurde de uitgelezen escargot Waar de keuken daar... Ach ja, reisherinneringen Men moet daar erg mee oppassen hoor Herinneringen zonder ervaringen Zijn als luchtbellen vol stinkende gas. Pam, je gaat te ver, amies Nou, maar dit is een lekker piefstukje, meneer Bommel Zo mals, hè? En wat een leuke pudding komt daar binnen. <tum foundation> Ach, het is niets. Dit eenvoudige nagerecht herinnert mij aan de keer... dat ik in Chateau Royal als eenzaam heer mijn maaltijd gebruikte. Ik had natuurlijk een, een, een uh, tribolus giganteus besteld. Die pires, wel te verstaan. Daar is die keuken beroemd om. Zoals de marquise wel zal weten. Oh, oh, ah, wat? Een <tie> uh, of twee maal gebakken. Uh, Laat maar. Wat, uh... Uh, het was een onvergetelijke ervaring, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar een heer moet zich losmaken van zijn souvenirs. En daarom krijgt u van mij een echt tribolusbestek Van zilver, dat ik voor u heb meegenomen van mijn reis. Daar kunt u goede sier mee maken tegenover eenvoudige lieden. Uh, uh, merci.